bij de Bruin met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben in een gevangenenruil tientallen krijgsgevangenen vrijgelaten, laten de landen weten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden in de deal hebben bemiddeld. Rusland zegt dat er 63 Russen vrijkomen. Volgens Oekraïne zijn er 116 Oekraïners vrijgelaten die zouden hebben gevochten in de buurt van Mariupol, Gerson en Bakhmut. De reisorganisaties zijn boos dat Schiphol in de meivakantie mogelijk toch weer vluchten schrapt. Koepelorganisatie ANVR reageert op een interview in het Financiële Dagblad. Daarin sorteert de luchthaven voor op een maximum aantal reizigers dit voorjaar. De dreigen volgens de Schiphol top opnieuw problemen met afhandelbedrijven, maar nog steeds een personeelstekort is. Volgens de reisorganisaties probeert de luchthaven de verantwoordelijkheid af te schuiven op die bedrijven. De branchevereniging vindt dat reizigers niet weer de dupe moeten worden van de chaos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 Voor overlast zorgen. De provincie Groningen laat onderzoeken hoe er in december een ijsblok van een windmolen af kon vliegen. Dat gebeurde langs een provinciale weg in de buurt van Delfzeil. Een vrouw kreeg het ijsblok op de voorruit van haar auto. Ze raakte niet gewond, maar de auto werd flink beschadigd. Windmolens hebben een systeem dat moet waarschuwen als er sprake is van gevaarlijke ijsvorming op de windmolen. Er was een storing in dat systeem, zegt het provinciebestuur. Het weer in het noorden en oosten, af en toe zon. Verder bewolking en een graad of zeven. Geleidelijk trekt er motregen over het land. Morgenochtend droog en dan laat de zon zich zien. Het wordt dan zeven of acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid... richting knooppunten Nieuwmeer. De binnenring bij Amsterdam-Hemhavens, 3 kilometer met 5 minuten onthoud.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 A silent prayer for faith departed silent prayer for faith departed In het vorige uur van Zandvoort uh, op zaterdag spraken we met uh, Lena van der Haak. En uh, zij wilde graag ook uh, de zingen horen van uh, Bon Jovi bij deze. Dus uh, Lena, heb je ervan genoten? Yeah, okay. <laughs> ja! Oké. Ja, ja. Nou, het uh, tweede uur alweer, uh, Benno. Wat gaan we daarin allemaal doen?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 Reddingsbrigade die de uh, Nederland, uh, in Nederland. Die herdenkt de watersnoodsramp. En uh, daar hebben ze een uh, mooi artikel voor geplaatst afgelopen week. Over uh, nou, de link tussen de en de Waternoodsramp. Dan natuurlijk de evenementenagenda. En, um...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 the moment is goed hè, deze single van de Nederlandse band Son this is the moment, een gigantische hit van ze. Waar ze eind van vorig jaar al mee scoorde in de diverse lijsten. Het is drie uur geweest en dat betekent dat we weer gaan voetballen. Vandaag in Edam tegen SV Sanford uiteraard. En Jan van der Leden is daarbij. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Hey, goedemiddag. Ja, zij is al begonnen Jan? Ze zijn al begonnen. Ze zijn nu negen minuten bezig. Negen minuten. En ja, hoe is het vandaag met het team? Zijn we compleet? We zijn nagenoeg compleet. Helaas is Milan wel geblesseerd. En Dani is geblesseerd. Daardoor dat Milan niet speelt. speelt, Jeffrey weer laatste man. Nu samen met Max Aardewerk, onze 36-jarige routinier. Er nu iemand met honden voorbij. Maar... Ja, ja, ik hoor het. Ja. Nee, het is wel leuk hè, met, met, met, met Max. Even een heel kort uh, verhaal hoor. Ik ga er niet uitgebreid uh, op in. Uh, eindel, maar, eindel, eindel, eindel, Eindel, Kijk. Raymond Laagberg Kijk, kijk, kijk. Keurig. Ja. ja, die zit erin. Ja. Nou, ja. mooi, mooi, mooi, mooi. Ja. En wie heeft het uh, doelpunt uh, gemaakt en hoe ging dat? Raymond Nageburg, de schoonzoon van uh, Hans Bortman. Oké, okay, oké. Okay. Onze Hans Bortman van de radio. Ja. Ja. Nou ja, ja, helemaal goed. Uh, dus uh, nou, lekker begin dus uh, van uh, deze wedstrijd. EVC ja, staat op uh, nummer 7 in de competitie. Uh, wij uh, als SV Zandvoort op nummer 10. Ja, ja het scheelt uh, drie puntjes. Het zal lekker zijn als we vandaag uh, met uh, winst naar huis kunnen. Ja, want de, de ploegen die ertussen liggen... dat is OSV en ANVA. die spelen ook tegen elkaar. Dus daar gebeurt ook wel wat. En er zit er zomaar in dat als wij dus winnen...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 Ja, het kortere bocht antwoord is. Ja, ja. ja. wat ik natuurlijk zag in, in, in 1953. Dat is natuurlijk een ander tijdsbeeld. Ja. Uh, uh, uh, ja, ik zou bijna zeggen heel veel gewoon lokaal georganiseerd. Niet alleen het redden van mensen door de reensbrigade, maar ook de brandweerpolitie en allerlei andere diensten. En dus wat ik zag in 1953 is dat er waren ook wel reensbrigades al in Nederland. En die lokaal heel actief waren. En we zien ook dat uh, in die periode daar nou ja, uit de regio ook al een aantal reensbrigades op eigen initiatief. Naar Zeeland zijn getrokken. in en, en, en Brabant en Zuid-Holland. om daar te helpen. En eigenlijk daarna. He, was natuurlijk heel veel debat. Uh, landelijk. He, onder andere he, het Grote Delta-plan. Uh, maar ook richting hulpdiensten. Ja. En eigenlijk is daaruit gekomen dat. in 1955. Uh,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 Uh, ...waar toch ook uh, ja, het water zo hoog was dat daar... ...in die zin is het allemaal goed gegaan... ...maar ja. toch ook wel angst was dat daar...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 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar is. Eén ja, ja. druk op de knop en alle piepers gaan af en het komt in beweging. Dat klopt, dat komt in beweging en, en, en op beeld te geven tegenwoordig 88 boten in het land. En dan heb je het echt over een paar honderd hulpverleners. En mensen van de Reenschaar en Brandweer die daar uh, nou ja, aparte instructie voor hebben. En, en die nodig beschikbaar voor zijn. En dus dat is echt best een, een grote operatie. Maar als dat inderdaad gebeurt, dan uh, binnen een paar uur... kunnen al die eenheden op pad zijn en richting een gebied waar, uh, waar hulp nodig is. Ja, het is er staat daar ook een aantal uren voor dat jullie eh, zeg maar op de plek des onheils moeten zijn?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 En, en, en waarbij we natuurlijk naast dat het veilig moet zijn, we natuurlijk ook heel graag willen dat er voldoende ruimte is voor onze paviljoens, voor de recreanten, voor watersport en voor mensen op het strand om, om op het strand wat te doen. Dus daar, en daar, daar zitten landelijk wel wat, ik nou, echt belangenverstrengelingen, of niet alleen voor Zandvoort, dat geldt voor heel veel kustplaatsen. Ik weet ook dat de gemeente daar in het verleden heel actief mee was om die belangen ook te behartigen. Ja, ik, zeg, ik heb het idee dat er nog best een hoop strand is, maar je ziet toch altijd wel, vooral richting Noordwijk richting en na het naakstrand en daar voorbij. Ja, zie je dat er periodes zijn, zeker in de stormperiodes, dat het ja, toch echt wel een heel klein strandje is. Maar hoe dat wetenschappelijk zit en of het voldoende is, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Oké, okay, nou in ieder geval uh, dank voor de informatie, uh, Ernst. We weten weer voldoende.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 Kijk, je kleren aantrekt zonder haast, en na zonder bijna te denken, kijk ik naar een ongeki En we kennen deze Henk Westbroek, uiteraard van het Goede Doel. En dit was de dus oplaat van Mjorden. Zelfs je naam is mooi. Dat zijn uh, mooie berichten. Mooie berichten had ik ook vanuit Edam zojuist ontvangen, Benno. Of, ja, het stond ineens, stond het uh, 0 tegen 2. Voorzet van uh, Butte op uh, Lagenburg. En, uh, uh, en die uh, scoorde meteen weer. Het dus stond het 0-2. Ja, ja, mooi denk je dan. Ja, geweldig. Maar even later kwam weer een ander uh, berichtje van uh, Jan van der Leden... die de wedstrijd voor ons in de gaten houdt.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 Ik weet niet. Uh, ik ga het eventjes toch nog laten horen. Ja. Nou, daar komt hij aan, hè? De volgende. En nou komt het. Un colarolo... Collaro, Un ventito... Conte nostre... Nuevo... Sindaco... Frederik. Met andere woorden... Hartelijk welkom als onze nieuwe burgemeester, Frederik. En... Ik wens jou enorm veel seks. Succes. Ja. In de ja. Die verspreken ja. Ja, oh, ja, jou. Die is toch, die is toch uh, briljant. En, ja, ja. Uh, ja, gisteren werd het ook uh, uitgebreid uh, op tv natuurlijk aandacht aan uh, besteed. Ja, ja, ja, ja, We wensen je ja, enorm veel seks. Ja. Dat hij uh, tegen een nieuwe burgemeester zegt. Oh nou, jongens. Lekker van seks. Jongens, jongens, jongens, jongens. <laughs> Nou goed, uh, nou ja, maar ik vond het wel knap hoe die uit die moeilijke namen kwam. Daar, ja, daar kwam ik eigenlijk ja, op. Ja, ja, ik begin er gewoon niet eens Nee, dan, dus heel <laughs> goed. S nou ja. Straks uh, meer en dan gaan we even naar het strand toe. He, Want uh, per 1 februari mag er officieel gebouwd worden. We zijn weer begonnen. En, uh, ja, Jaap Koper uh, was daarbij aanwezig. Van de week sprak Kees Meijer van Meijer aan C. Maar eerst meer muziek van Madonna onder meer.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 Ik ga het in rap. Oké, okay, dankjewel voor uh, dit moment daar uh, in uh, Edam 1 tegen 2. Hey Molly, there's a message on my phone. It's my mother saying, "Darling, please come home." I feel the worst. But how could you leave your soul behind? There's so much to say, but there's so little time.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 Want uh, Jaap Koper die sprak met uh, Kees Meijer van Meijer aan zee. Want er wordt weer gebouwd. De jongens van de bouw zijn actief daar op het strand.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 Het uh, team weer bij elkaar houden, gezellige nieuwe mensen zoeken voor het team, ja. dat soort dingen. Ja. Is dat uh, toch even goed nog lastig om uh, een goede ploeg bij elkaar uh, te houden? Uh, nee, gaat eigenlijk wel goed. We hebben eigenlijk al uh, een jaar of tien hetzelfde uh, team. Wat we uh, af en toe aanvullen uh, met wisselingen, maar op het algemeen uh, is dat niet moeilijk. Ja. Bij ons ja. niet, in ieder geval gelukkig. Ja. Ja, nou Zijn de weersomstandigheden, want ik heb het uh, al eens een paar keer gehad dat de buf ermee speelt. Op 1 februari waait het altijd, uh, nu ook weer.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 Nou, dat speelt eigenlijk niet, niet echt. Het is altijd wel lekker als je klaar bent. En, en het regent dat je denkt dat je lekker binnen aan het werk bent. Dat de verwarming aan staat. Ja. Maar ik denk niet uh, dat we zo op elkaar letten van... Oh, die is eerder klaar. Dat is natuurlijk bijna niet. Goed, dankjewel. Ja, graag gedaan. Zo, nou hij was uh, op het strand. Ons uh, no. eigen Jaap Koper. Hè? Nee, nee, je hoorde het wel in de wind, hè? Zo, niet te uh, gehoven. Het was uh, behoorlijk aan het waaien op uh, dat moment. Ja, ja, ja. Ze ja. nee, zijn lekker aan het bouwen daar. Ook uh, bij mij en AC en Beach Club 10. En alle andere strampalvions... Uh, er wordt hard gewerkt op die moment om alles weer zo snel mogelijk klaar te maken. Zodat het strontseizoen weer kan beginnen. En daar zijn we natuurlijk altijd heel erg blij mee. Dat heeft weer zo'n eigen romantiek. Hè? Zeker op uh, Visit Zandvoort staat een uh, lijst van uh, de pavioens. Okay. Wanneer ze verwachten dat ze weer open gaan? Oké, okay. nou ja, mei is dus tot ja, dus 16 februari. Dan, dan kan je alle pavioens even nalezen welke opengaan uh, op uh, visitzandvoort.nl.